In de Intercity zou niemand gewond zijn geraakt. Wel is de schade volgens de NS groot. Het ongeluk gebeurde op een bewaakte spoorwegovergang. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. Door het ongeluk rijden er tussen Amersfoort en Putten geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Premier Rutte vindt dat de problemen bij SNS Real zijn ontstaan door mismanagement. De premier zei ook dat hij er verschrikkelijke hoofdpijn van heeft... dat de bank moest worden genationaliseerd. En we hadden het geld liever aan iets anders uitgegeven, zei hij. Volgens de Nederlandse bank haalden spaarders de afgelopen dagen... veel geld weg bij SNS Real. In totaal sinds half januari bijna 2,5 miljard euro. Minister Dijsselbloem zei vanmorgen dat nationalisatie onvermijdelijk was. SNS Real was anders zeker failliet gegaan. De Nederlandse hacker Fortezza is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij was een belangrijke schakel in een grote fraudezaak met creditcards. Volgens de Amerikaanse rechter is de schade meer dan 63 miljoen dollar. De 22-jarige David Benjamin S., zoals Fortezza in het echt heet, werd afgelopen zomer door de Amerikaanse geheime dienst in Roemenië opgepakt. Hillary Clinton is sinds vanavond formeel geen minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten meer. Ze is opgevolgd door John Kerry. Die zei in een interview met de Boston Globe dat hij de eerste keus was van president Obama om Clinton op te volgen. Ook toen een andere kandidaat zich nog niet had teruggetrokken. Het weer vanuit het noordwesten buien met ook winterse neerslag. Minima iets boven het vriespunt. Overdag enkele winterse buien en vooral ochtends een stevige noordwestenwind. Maar ook zonnige perioden. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumasch. Mijn gast van vanavond eh, klinkt nu zo... Kort geleden klonk hij zo. Het is heel stil. Maar zo klonk je. En dit was een fragmentje van 20 jaar geleden. Jay Leno, Tonight Show. Voor de kennis, uh, dat laatste was de Urban Dance Squad. Uh, en mijn gast vannacht is uh, de DJ, DJ DNA, Arjen de Vrede... van uh, ooit de Urban Dance Squad en nu uh, al heel lang bezig als, uh, als DJ, als muzikant. Welkom. Dank je. Je bent hier, uh, Arjen, omdat uh, je net terug bent uit, uh, uit Zuid-Afrika. Ja. Uh, in Kaapstad ben je geweest voor een bijzonder muzikaal project. Daar gaan we het over hebben, De Stem van West. En je hebt onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Daar gaan we het ook over hebben. De Sum of the Sound heet die cd. Um, en we gaan vooral eens even lekker muzikaal door jouw leven heen uh, waaien. Want je hebt een, een heleboel spullen meegenomen. Dat hebben we in kaaseloe niet zo heel vaak meer. Uh, er is zelfs een oude draaitafel hier uit de kattecombe van de NOS gehaald. Zelfs met 78 toeren erop. Ja, dat is vrij bijzonder. Draaitafel überhaupt, maar dit al helemaal. En je hebt ook een stuk techniek op je hoofd uit 1920, namelijk een koptelefoon. Tenminste. Waar Felix Meuners nog meegelopen heeft, begreep ik. Nou ja, dat zou zomaar kunnen. En zijn naam staat er niet op. Het wordt wel zo. Het is wel een hele oude, precies. Wat is de mooiste muzikale periode uit je leven? Uh, deze. De rijkste, de rijkste. Het is voor mij een, moment een periode in mijn leven dat alles samenkomt. Dat is misschien ook wel logisch, maar ik heb een tijdje... Met de modern heb ik uh, ja, een soort, uh, toch wel redelijk furore gemaakt. En, uh, en dan heb ik de hele tijd uh, me teruggetrokken in het uh, circuit... met uh, het geïmproviseerde impro en meer alternatieve circuit... met bandjes als Palinks en uh, Pau Ensemble en instrumentenlichten als Erik Bosgraaf en uh, Ernst Reiziger. En een heleboel uh, huiskamerconcerten gedaan. En, uh, en nu is eigenlijk de periode dat, dat die twee periodes samen vloeien en uh, zich uit, uh, in bijvoorbeeld dit allemaal, maar ook in de projecten waar ik nu mee bezig ben. Dus, het is, ja, dus eigenlijk is het, een, uh, wat, zoals de plaat ook heet, he, the sum of the sound. Ja, ja de optelsom. De ja, niet iedereen zal misschien meteen denken bij de Urban Dance Court... ah, daar hebben ze het over, maar dat was, dat was een band die... Uh, uh, laat jaren tachtig, begin jaren negentig ongelooflijk hot was. En met name in Amerika ook. En waar moet ik in dit echt echt stadion werken, of waren jullie nog niet zover? Nee, dat niet. We hebben wel een keer een, een soort van sporthal, een hele grote, uh, ja, mm, ik weet niet, een basketbalruimte uh, gedaan... als voorprogramma van de Chili Peppers. En, uh, dat soort ruimtes ook wel eens op, uh, op campus. Want daar heb je ook redelijke sportgebouwen. Uh, maar echte stadions hebben we niet gedaan. Wel in uh, Europa een keer in het voorprogramma van U2... maar in Amerika niet. En pingpop, helemaal plat spelen. Oh, dat was trouwens ja. de periode dat jij er wel uit was, hè? Nee, uh, uh, af en aan. In het begin zat ik uh, de eerste pingpop optreden was ik erbij. En uh, ik geloof de laatste één of twee niet. Ja, ja. goed. Een hele grote band aan die periode. Uh, en daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Laten we even beginnen met Zuid-Afrika. Want wat, wat heb je daar precies gedaan? Ik ben gaan uh, scouten voor het bevrijdingsfestival Utrecht. En voor, uh, eigenlijk in de eerste instantie voor de Stem van West. De Stem van West is van uh, de commissie Kunst voor... Uh, de gemeente Utrecht en die doen aan kunst in de openbare ruimte. En in dit geval hadden ze besloten dat het nodig uh, was in uh, Utrecht-West. Utrecht-West, Kanalen, Eiland, en Papendorp. Dat zijn niet de leukste wijken. Maar ze zijn wel nu geografisch gezien het centrum van de stad, sinds Leidse Rijn is. En ze zijn inderdaad, de ene het Papendorp is wat dood, en de andere zijn ja, toch achterstandswijkers, misschien een groot woord, want het zijn best toffe wijken. Maar ze hebben niet de beste naam. En die wilden ze graag weer op de kaart zetten via kunst in de openbare ruimte. Daar hebben ze toen besloten dat internet ook openbare ruimte is. Daar hebben ze een aantal kunstenaars gevraagd om uh, radioprogramma's te maken. Op die manier, via die radioprogramma's, de stem van Westweer te laten horen of die wijken op de kaart te zetten. En wat is daar de bedoeling van? Nou, ik werd toen gevraagd uh, als, als een van die kunstenaars. In, ja, de bedoeling dat zei ik trouwens net al, om, om die gebieden weer op de kaart te zetten. Maar ik heb besloten toen Papendorp aan te pakken. Want Papendorp was eigenlijk het ongeschoven kindje. daar gebeurt zo weinig dat geen van de andere kunstenaars op die wijk wou gaan zitten. En toen ben ik de research gaan doen. Ik heb 125 jaar Utrecht Nieuwsblad gelezen vanaf eind uh, 1800... Had je even? Ja, maar je moet je of is het even is het gewoon zoeken op, op het woord Papendorp. Oh, Dat dus oh. niet meer uh, in de krant te lezen. Al die leggers door. Maar er was wel een uh, slagerij Papendorp. of de, de eigenaar heette van Papendorp. Die om de twee weken een advertentie had. Dus die kwam wel, moest wel om de twee weken, uh, jarenlang... tot die failliet was vanwege het verkopen van vaatvlees. Oh ja, zeer zo. Maar goed, het meest bijzondere wat ik kon vinden... was eigenlijk een paard en wagen die te water waren geraakt. En de, de sloot dreef vol kaasen. in de buurt had geholpen de kaas eruit te vissen. Dus dat was eigenlijk best een dood spoor. Maar helemaal in het begin had ik al gezien bij het Google met het zoeken naar Papendorp. Dat er ook een Papendorp was in Kaapstad. En Papendorp Utrecht is een boerderij geweest. Hofstede Papendorp. En Papendorp Kaapstad is ook een boerderij geweest. Allebei 250 jaar geleden. En die in Kaapstad was opgericht door, of gebouwd door de heer Pieter van Papendorp. En die boerderij is langzaam zijn grondkaart geraakt aan de lichte industrie, kantoren en bewoning. Die in Utrecht ook. Dan kwam knooppunt uh, oude Rijn en uh, ja, uh, kantoren. En ze hebben dus eigenlijk een beetje dezelfde geschiedenis. En toen dacht ik van, het is toch best leuk om toch weer daar iets mee te doen. Ja. En er stond in die opdrachtbrief van de gemeente Utrecht... helemaal onderin nog een clausule: Mocht een van jullie projecten uitmonden in iets wat leuk is om te presenteren... op het bevrijdingsfestival of een van de outlets van de Vrede van Utrecht... dan uh, mag je dat meenemen in je plan en voorstellen. Toen, uh, toen dacht ik, van, nou, dan ga ik dat doen. Want ik kende Uit Zuid-Afrika al sinds 2005 uh, kwam ik er af en toe... met de pauwensemble toe, dat ik daar uh, drie keer... En daar ja. heb ik Kwaito-artiesten tegen. Je hebt daar rapvariaties, variaties Rijmklets noemen ze rap. Rijmklets? Rijmklets. Oh, heerlijk. En Kwaito is ja, een uh, hele mooie energie. Eigenlijk een hele luie beat, maar een hele energieke rap. En ik... Kun je het laten horen? Ja, ik heb ook uh, wat Kwaito in de aanbieding. Dat is... Maar... maar... Geen kletsen op zijn Zuid-Afrikaans. Even kort, Arjan, want de bedoeling was om daar muzikanten te vinden die je dan ja. vervolgens weer naar Utrecht kan gaan halen. Want dat, ja, dat is dan ik, de bedoeling. Ik ben met zeven tickets ben ik uh, tien dagen naar uh, Kaapstad gegaan en die mocht ik uitdelen aan. Uh, mo moest ik eerst mensen beluisteren. Uh, studio's geweest en uh, optredens en uh, een heleboel gesprekken gehad. En uh, ik heb zeven mensen geselecteerd en die komen nu in uh, Nederland op Bevrijdingsfestival. Al meer Den Haag en Utrecht oh, wat leuk. Een, een toertje doen. Gescout door DJ DNA. Daarna gaan we in Kaartopia studio en, uh, een CD maken van, uh, van het product. En dan doen we nog een paar optredens in de landen. Heb je al iets gevonden ondertussen? Uh, nou, diegene die ik nu klaar heb staan, die is, is degene die we hebben opgenomen van de week. Het dus is wel leuk om die nog even te bewaren. Dan ben ik. Ik vroeg net nog aan, je zegt nou even waar je begint. Maar dan moet ik hem uit openen en ik oh, kwijt dan in, intypen. Maar dat we zijn maar net begonnen, ik heb al chaos gecreëerd. Nou, dat wordt nog <laughs> wat. Ik denk dat uh, deze het wel doet. We gaan even luisteren. Je hebt hem wel op de speaker staan, maar de vraag is of wij hem ook nog gaan horen. Ja. Maar je moet waarschijnlijk even ergens een snoertje in gaan stoppen en dan horen we een knal. Ja, ja klopt-ie. Ja, daar komt hij. Ja, lekker. En dit is een van de artiesten die. Uh... Nee, dit is een uh, foto die ik destijds, uh, die in 2005, in de eerste ronde eigenlijk gekregen heb van een, een bandgenoot die toen begon allemaal dingen te kopen. En dat verzamelaar voor me samengesteld. En toen kreeg ik. Uh, ja, wat zijn best-of, zeg maar. De trigger dat jij dacht, hé, hey, er gebeurt wat? Nou, dat was eigenlijk omdat ik toen op een, uh, op een optreden stuitte in uh, Grahamstown, dan hadden een festivalweek met Indaba festival. En de reden ze dus gewoon de vrachtwagen de, de marktterrein op. En dan ging de zijkant open en dan stonden speakers op en een microfoon. En dan begonnen de jongens om beurt uh, te rappen. En daar spatte een energie vanaf. En toen was ik eigenlijk kwijt uh, verliefd. Jij bent eigen, kan je zeggen dat jij verliefd bent op geluid? Ja, maar ook op vooral op bepaalde energie die geluid kan hebben. Het idee van het geluid. Niet alle geluid vind ik mooi. Waar, waar, wat, wat, wat is energie in geluid? Nou, binnen muziek is het, is het vooral dat, een, uh, ik vind dat het leuk moet zijn ten eerste muziek heeft. Voor mij altijd is een belangrijk uh, is dat het lol heeft en het moet een bepaalde drive hebben. Een bepaalde energie, een bepaalde stuwing. Het is dus niet een, een must. Ik hou ook wel van hem af en toe naar, naar andere dingen te luisteren. Maar ik zoek toch altijd een bepaalde, een bepaalde kracht erin. Maar kracht betekent, betekent kracht herrie? Power? Uh, ballen? Frisheid, rock. leuk, maar ook, maar ook een soort gekte. Vind ik. Dat moet, dat moet niet te gewoon zijn. Het moet, moet een beetje een vooruitstrevend, een stuwende kracht hebben. Kun je wat geluid zoeken uh, bij wat je bij hebt op plaat, op... Van je computer waarvan je zegt, nou dat, dat is een voorbeeld van geluid. Nou is dus eigenlijk mijn hele collectie is daarop geselecteerd. Alles wat ik uit de winkel meenem, uh, komt daar vandaan. En eigenlijk is dat ook volgens mij de, de, mijn selectie die ik altijd op de dansvloer heb uh, neergelegd, gezet. De basis waarop ik in de winkel uh, kocht is altijd gewoon dat geweest. Dus ik denk eigenlijk dat het in alles wat ik vanavond zit, hoop ik in ieder geval, wat ik vanavond ga draaien, een beetje zit. Wat heb je op de draaitafel liggen? Wat is dat? Dat is uh, Urban Dance Squad. En dat is een, uh, een versie van uh, het nummer No Kid. Wat op de eerste cd staat die je daar ook hebt liggen. Maar dit is de versie die destijds in de studio uh, uh, niet goed gekeurd werd voor het album. album. Maar die Met eigenlijk los, wel heel veel uh, Mental Floss voor de Club heet die eerste cd? No Kid. Uh, waarom werd die afgekeurd, deze versie? Uh, we hadden hem een uh, aantal keer gespeeld op die ochtend. We deden een nummer per dag. En uh, de vierde of de vijfde keer was gewoon de. Dan waren we echt... We, kwamen, we waren helemaal leeg gespeeld. We kwamen de opnameruimte binnen. Helemaal blij en we gingen luisteren. En was, op elkaar armen en toen hoorden jullie... En het was, nee, het was echt mute. Er was iets misgegaan met de opname, maar stond er niet op. Oh, wat erg. Dan hebben we de dag erna, geloof ik, die andere... Of, ik ben niet meer zeker of het de dag erna was. Maar we hebben toen die andere versie, de akoestische, gespeeld. En die was gewoon beter, Dus we hebben we uiteindelijk die erop gezet. Dus later is er René van Barneveld onze Gietericht nog een keer teruggegaan. En heeft hij een, uh, misschien, ik geloof nog, wat het getaarreparatie. ik vanaf wezen, hij heeft nog iets paar dingen gedaan, een nieuwe mix gemaakt. Uiteindelijk is hij wel op een 12 ins gekomen. Maar dit is wel de oude eerste versie. Wil je hem horen? is een stuk ruiger dan wat er op de cd terecht is gekomen. Ja. Dat is een wat tammere versie geworden. Ah, zonde eigenlijk, of niet? Ja, ja, ik vind die andere eigenlijk ook wel leuk. Ja. Wat, wat deed jij in de, in de Urban Dance Squad? Ik was uh, de scratcher. Je, begon, je, je kwam erin als scratcher? Ja, nou, ik, ik, was, uh, ik kwam er niet echt in. We waren eigenlijk uh, was Urban Dance Squad, twee tandems, ik en de Bath. Aan de andere kant Michiel Schout en René van Barneveld. En die twee tenten waren te bezig elkaar te verkennen. En toen kwam een rootboy erbij. Toen kijken we met z'n ja, vijf elkaar aan van nou dit is toch wel iets. Dus het is, ja, er is, er is geen iemand die er echt mee begonnen is. Maar uh, we stonden met z'n vijf echt aan de wieg van het idee. Ja, en het was vanaf het begin af aan echt uh, gas, uh, gas op de plank... Het was zelfs zo dat we speelden een nummer wat wel op deze plaats. Staat, trouwens, hier heb ik liggen, Mental Floss, uh, Struggle for Jive. En uh, -boy, Die had ik iets, een tijdje ervoor in Paradiso ontmoet. En we hadden wel meer rappers uitgenodigd. En we stonden dat nummer in de oeverraad te spelen op de vrije vloer met de podiumdeur, de buitendeur open. En hij klom naar binnen. En er stond de microfoon klaar. En er had nog niemand van de band gesproken. Maar Struggle voor Jive had een bluesy feel. En hij begon er een bluesrap op heen te gooien. Dus toen was het eigenlijk, zonder dat we al gesproken hadden... was eigenlijk iedereen al duidelijk van... Nou nee, dit is maar je kende die gozer helemaal niet, die, die kon gewoon de repetitie ja, rap Hij had in mijn oor gerapt. Ik had in, in Paradiso, had ik, was ik aan hem voorgesteld. Toen zei ik, nou geef me eens een rap. Baudie is was hij een beetje eh, reluctant, toen noem je dat, terughoudend. Toen zei ik, nou de een oor dicht, en dan, doe even op mijn andere oor dan. Want hij vond het te veel herrie daar. Toen had hij een stukje gerapt. toen zei ik, nou je moet een keer langskomen. En hij is eigenlijk de bindende factor dan geweest, denk ik. Root boy. Ja, toen, toen was het echt wel duidelijk. Ja, maar iemand met een duidelijke voorkeur, het deugt of het deugt niet? Wat bedoel je? Nou, als, Hij hoorde meteen, als jullie speelden en je had iets bedacht... dan was het meteen duidelijk wat wel en niet werkte voor hem? Nee, het is niet dat dingen niet werkten. Het was voor hem heel duidelijk hoe die, hij hoe die, uh, met een bepaalde groove of gevoel om moest gaan. Hij kon heel goed aanvoelen wat... Als het een bluesnummer was of een agressief nummer. of, of, of juist iets, uh, ja, gewoon de sfeer van dat nummer. had hij gelijk door. En daar, daar bouwde hij dus tekst op. Maar hij kon ook gewoon binnenlopen, iets horen, gaan zitten met een bl bloknootje. En dan had hij vijf minuten later of tien minuten later. had hij de tekst af. En die paste dan als een handschoen bij die muziek. Gewoon perfect. Dus wat dat betreft. erg. Uh, ja. hoe noem je dat? Uh, getalenteerde man? Ja, scratchen. Ik denk dat als er uh, jonge mensen luisteren... Ik uh, uh, uh, uh, wij zijn oud. <laughs> Je bent dit oud als ik, vijftig. Nou goed, wat is oud? Relatief oud? Ik ook. Ja, toch? Je hebt ik ben ook uh, bouwjaar 62. Um, maar um, ik denk dat jongeren niet meer weten wat scratch is. Maar ik denk het wel. Hoor. Ja? Ja. Dat gebeurt nog steeds. Er uh, is nog steeds wel uh, interesse. En ik heb ook wel eens een, uh, een demonstratie gedaan op een uh, soort uh, dag... dat. Uh, Jongeren vmbo'ers naar, naar pick-ups mogen komen kijken. Er rennen er gelijk van. Iedere klas die binnenkomt... er rennen er een aantal naar de pick-ups en die beginnen eraan te trekken. Als je nu gaat scratchen met een ding naast je... dan is die naald dan gort of overleeft hij dat? Het ligt eraan hoe, uh, hoe hard ik mijn best doe. Maar Kijk, hij kan meenemen. het overleven. Is het is misschien een beetje zonde om deze EP ervoor te gebruiken. Ik weet niet of jullie een geluid aan hebben, maar... Uh, volgens mij komt er nou... Uh, Iets uit. Nou, we worden alleen maar heel laag nu. Wop, wop, wop. Zit hij nou toevallig op een dood stukje? Ik weet het niet. Misschien is hij toch niet helemaal geschikt. Ah, nu, nu, heb, je, nu heb je audio. <tie> dit, is, dit is niet <tie> echt. Uh, <tie> Brent, wat raar dit is een <tie> ouderwetse knol met 78 toeren. Dus het is niet echt gebouwd om mee te scratchen. Maar uh, dat is een beetje het geluid. Wat was voor jou de eerste kennismaking daarmee? Uh, dat was toch... Uh, Grandmaster Flash on the wheels of steel hoorden we wel vaker dat, ge, dat geluid, want we wisten niet waar het van kwam. Ik was eigenlijk uit de, uit de punk. En uh, de punk was voor mij in 76, 77, 78 was het gewoon... Uh, ja, 76, ik weet niet of ik, of ik die eerste dingen al meekrijg, maar 77, 78 was het nou, gewoon het... Als, als jonggoosje van 14, 15? Nou, ik uh, was volgens mij was ik iets ouder. Maar ik uh, was 15, 16... Maar ik wil even van die data afwezen, maar het was gewoon super pret. En ik vond eigenlijk, uh, net als wat ik net al zei, pret rot in muziek. En uh, toen de pret vertrok bij de punk, want de punk werd New Wave en er werd Depri. En inderdaad, waar we het net al even over hadden, Joy Division, This Is The Way, Step Inside en zo. En toen ben ik een beetje afgehaakt en ben ik gaan kijken wat, uh, wat me dan wel beviel. Ja, Joy Division, The Sound, waar allemaal uh, ja. toch van die deprimerende muziek ook weer... Uh. En toen vond ik de pret terug uh, aan de andere kant van de oceaan op platen uit New York. Via een vriend van me die, die zelf uh, heel erg via, ook, uh, in die ultra zat, in de vinyl. En die verzamelde sommige levens uit New York. En een paar van die. In de New ultra York... zat? Ultra, dat was ook een stroming waar de mini-pops en al die bentjes bij hoorden. Dat was ook posterpunk, maar dat was meer mensen van kunstacademie... die in een keer een gitaar gingen bespelen, terwijl ze helemaal niet konden. Maar dan een soort artmuziek maakten. En op die labels, waar dat verscheen, verschenen ook soms dingen die aan rap gerelateerd was. Dus zo kwamen we daar terecht. Maar het was wel, wel dezelfde richting als waar de talking heads en zo ook uit voortkwamen? Ja, weet je, dat dus No New York uh, hoekje. En uh, James Chance en de Contortions en uh, Suicide en... Uh... <laughs> ook zo'n gezellige titel voor ja, de naam ja, van ja. Een band. Klopt, maar ja, dat was een van mijn favoriete mensen uh, ooit... Het was ook een, een rare tijd, he, die, die, die uh, begin jaren tachtig. Als je ging studeren, uh, dan wist je eigenlijk dat de kans vrij groot was... dat je geen baan kreeg. Ja, ik had er niet zo last van. Ik ben met twee haken van school gegaan. Dus ik was gewoon lekker aan het zweven en kraken. Dus ik had, dat is me allemaal een beetje aan me voorbij gegaan. Je had je eigen subcultuurtje? Ja, ik denk het. Ik weet niet. Wat ja. ik noemen. Maar die muziek, Grandmaster Flash, had je dit over? Dat was een eye-opener. Je had geen idee waar dat geluid vandaan kwam? Nee, en toen hoorde ik hoe het gemaakt werd. En toen dacht ik van... Uh, Weet je nog hoe je erachter kwam? Ik denk dat het dezelfde jongen is geweest, Rob van Wijngehaarde daar, die, die muziek in mij introduceerde en me ook van scratch vertelde. En ik mocht zelf van uh, mijn tweede vader nooit aan die pick-up zitten. Als ik er aan naar keek, dan, uh, dan was het dan een probleem. En toen was het eigenlijk wel een beetje een soort bevrijding... dat mensen daar gewoon mee gingen rachen. en... Uh, maar hoe, hoe ging het al? Want thuis mocht je er niet aankomen? Heb je toen, toen uiteindelijk. Nee, ik woonde toen nog niet meer thuis. Dus, dus ik heb van weer vier vier Mijn zus kocht een nieuwe pick-up. En toen heb ik een, uh, die oude van haar gekregen. Een Philipsje. Maar die startte heel langzaam op. Dus ik heb die draaitafel er afgesloten. Heb ik uh, op het vliegwiel wat erin zit. Heb ik gewoon een LP geplakt met lijm. Zodat die wel snel startte. Iets te snel. dan ging je. Dan moest die echt... Hey, ging hij echt. Ging je net iets te snel. En dan kwam je langzaam weer terug op tempo. En had ik een plaat van een andere vriend gekregen... dat was, weet ik nog precies, Seabank, one more shot. En dan moet je een geluid vinden wat een heel mooie attack heeft. Attack? Ja, dat is gewoon het, dat, de eerste... zeg maar Het geluid moet niet langzaam aanswellen... maar het moet echt zo pam in één keer binnenkomen en dan uitsteven. Noem eens wat. Um, nou, Dat geluid wat op die plaats stond was een ruit die wordt ingeslagen. heb je eerst een harde knal en een uitstevend gerinkel. Een harde punt van die attack, dat is zo'n... De start van het geluid is de attack. En wat heb je eraan dan als nou, als, je dan, uh, als je een geluid hebt wat langzaam binnenkomt... dan krijg je eigenlijk een beetje het wobby-wobby-effect... wat je net hoorde toen ik tussen die twee nummers in zat te scratchen op ongeluk. En als je een geluid hebt wat een mooie attack heeft... dan kan je felle puntige scratches meemaken. En, dus... en dan krijg je echt dat, dat stereotype scratch geluid. Boop, boop, boop. Ja, je kan uiteindelijk met verschillende geluiden... Ook met geluiden met uh, mindere tech werken. Maar als je begint met scratchen. is het fijn om een uh, geluid te hebben. wat een duidelijke een en een tech heeft. Heb je nog oude opnames van jezelf uit die periode? Uh, er zwerven nog heel wat cassettes bij vrienden rond. En ik heb gewoon nog wel eens wat terug links of rechts. Ja. Maar je hebt niks bij je nu uh, uit die periode? Nee, ik had ook toen de politie uh, aan de deur. Want op die plaat van Seabank. stond dus die kapot, ruit die kapot werd geslagen. En ik heb tot twee uur s'nachts zitten oefenen. Op een gegeven moment kwam er uh, de politie aan de deur. Ik dacht dat er werd ingebroken. Iemand was ruit aan het intikken. En ik keek die man aan. Ik zei, nou, het is echt niet hier, hoor. Weet je het zeker? Ik zei, nee, nee, het is echt niet hier. Dat was nog niet tot me doorgedrongen dat iemand blijkbaar dat gescratcht had gehoord. Nou, dan ging hij maar weer weg. En dan ging ik terug naar mijn pick-up. En ik pak die platting. oh, fuck, dat ben ik zelf. Ik ben het toch. Maar, nou. <lacht> <lacht> niet de politie achteraan gerend, die dacht, laat maar. <lacht> nee, nee, nee. Ja. Ja, maar dat was een tijd dat, dat, uh, dat het nieuw was, dat het spannend was. Wat deed jij ermee, met het scratchen? Ik, ik was destijds aan het hip-hop draaien... en ik probeerde dat uh, in mijn set toe te voegen. Dan moet ik eerlijk zeggen, ik ben nooit echt naar een virtuose scratcher geweest. Het was meer het ding. En vroeger was scratchen ook gewoon wat simpeler tegenwoordig. heb je hele ingewikkelde grabs en allerlei triolen. En weet ik wat, ze, ze doen uh, allemaal... Uh, Kunstjes en trucjes die er niet bestonden. Vroeger was het gewoon. Uh, maar wat, wat, over triolen, wat, wat, wat, wat voor trucjes heb je dan? Nou, je had geen eens een crossfader. Een crossfader is een, een veder of een schuif die dwars zit op je mixer. En die van de, eigenlijk van de ene schuif naar de andere schuif. van je linker pick-up naar je rechter pick-up. Die twee pick-ups, beide staan, staan, draaienplaat of staan op ja, het van de ene naar de ander. En vroeger want ja, was je gewoon alleen maar rechtop en neer en van dichthang, nou, met mijn planken uh, scratchen en. en, en die mixers die waren ook zo stoel van zich gek. En nu zijn het allemaal supergeoliede dingen... en uh, met, met uh, optische vaders en uh, weet ik wat ze allemaal niet verzinnen... Om, om, om supersnel te kunnen werken. Nou, dat was er gewoon niet. Ja, dus, uh, maar, maar zelfs uh, op een gegeven moment... heb je waarschijnlijk ook een mengtafeltje nodig gehad. maar Zelf gebouwd, destijds. Van een balansknop van een kleurentv die ik op straat had gevonden... En twee monosignalen had ik dan van die pick-ups afgetapt. En die gingen dan kruisingsweer uh, door, die, door dat vedertje naar, uh, naar twee radio's, buizenverstekers die in die oude radio's zaten. Van die lampenbakken. Het kwam uit twee verschillende pick-ups... Speakers, sorry. De pick-ups kwamen uit twee verschillende speakers. Dat ik de hele tijd zit te solderen tot het in elkaar zat. Toen bromde dat als een gek. Toen ben ik erachter gekomen dat je ook dingen moet aarden. Heb ik hem opnieuw gebouwd met aarde... Was je een beetje technisch? Of was het een beetje nou, learning? Het, by nee, doing? Ik, Maar het was noodgedwongen. Dat, bedoel, je, je moest gewoon, op dat moment was ik wel heel gedreven. En ik moest gewoon iets hebben om, uh, om te kunnen reproduceren wat me zo fascineerde. En waar kwam die gedrevenheid vandaan? Dat weet ik niet. Mijn moeder vragen. Nou, mijn ja. vader, ik weet niet, maar dat is gewoon. Die niet zijn niet, wat... dus ik vraag het maar aan jou als je het niet heel erg vindt. Maar er moet iets zijn geweest in jou waardoor je dacht: van, het kan me allemaal niet schelen, ik ga dooruit ruiten en roeien. Uh, dus ga ik, nee, voor ik denk, dat het is gewoon. Ja, als ik enthousiast ben voor iets, als ik iets echt wil... dat is ook niet mijn hele leven zo geweest. Dus periodes waarschijnlijk, maar dan ga, ik, dan ga ik het wel doen. In ieder geval heb ik toen wel zelf die hele, die hele mix uitgevonden. Was uh, um, het bijzonder uh, of moeilijk om je eigen eerste cd uh, geproduceerd te krijgen? Nee, ik, ik ben eigenlijk uh, een gespreid bedje binnengestapt bij meneer Scott, want, want Michel Schout zat natuurlijk in de diff... En een bassist, euh, Zofana Matadin en. Uh, Michel Drummer. Michel Schoots. Sorry, uh, René van Bonneveld zaten in Gaga. En die hadden oh, ja. allemaal al uh, natuurlijk meerdere platencontracten en dingen uitgebracht. En hadden dus al ervaring van. Uh, vooral met wat je niet moet doen. En, uh, en die waren heel erg voorzichtig met het maken of, ja, van nieuwe afspraken. Ja, maar je, je, je hebt het nu over de periode van, van de dancequad. Ik bedoel eigenlijk jouw echte cd, jouw eigen, helemaal Deze. eigen cd. De allerlaatste, de ja, de nee, Hoe was het om die uh, voor elkaar te krijgen? Het Omdat... was helemaal niet moeilijk. Ik ben, ik ben uh, een jaar of drie geleden door Kijper gevraagd... om uh, uh, mee te doen in het uh, Kaitopia studio complex En uh, daar ben ik in een zeer warm uh, nest terechtgekomen. En uh, ze zeiden gewoon van, nou, als je platen wil brengen dan uh, zetten wij hem op... Uh, is het een verhaal wat je probeert te vertellen met deze CD? Uh, ik heb het niet geprobeerd, maar het is uiteindelijk wel zo gekomen. Wat is het verhaal wat je wil vertellen? Uh, het is uh, eigenlijk uh, best wel uh, een heel persoonlijk verhaal. Ik ben. Uh, nou, een vondensquad. Wat ik net al zei, een beetje in het jazz- en impro gebeuren terechtgekomen. Maar. Ook bezig geweest, doorgegaan met, met het uh, draaien op feesten en zo. Het party-gedeelte uh, van mijn leven. En dat hield, uh, hield ook in best wel uh, jointjes roken en af en toe een pilletje in die dagen. En het was, was gewoon best een wilde tijd. En nou, eigenlijk vanuit dat gedeelte begint de plaat. Oldschool hip-hop. En daarna wordt het steeds meer dance. En uh, geeft men zelfs house-achtig via electro. Het is de muzikale uh, story van jouw leven? Van de laatste 10, 15 jaar, denk ik, ja. Het begint met het Wilhelmus. Zullen we dat overslaan? Dat mag. Uh, en dan bij uh, nummer twee, Robots Sing On. Ja, dat nummer over vond ik, op... ik eigenlijk zo slecht dat het nergens op de slaap paste. Dan denk ik, laat ik dan maar aan het begin, dan zijn we er vanaf. Oké, okay, slaan we die ook over? <laughs> far Far Away, is dat old school hip hop? Dat is met uh, Curtis Blauw. dat is een van mijn, van mijn favorieten. Dan gaan we daar even naar luisteren. stukje. Ja, is a coming my way. me up in the night. she was a spaceship. One big Aliens, from all over the universe. Ja, Curtis Blow uh, hoor je rap hier. Uh, dat betekent dat Curtis Blow dat uh, keurig ingerappt heeft. Dat hebben nu een opname van hem. Uh. Het is nieuw, deze rap. Ja, ik had, ik had dat nummer gemaakt en echt met de bedoeling een oldschool rap uh, erop te krijgen. Ik had verschillende mensen uit mijn omgeving, ook het kartopia al uh, eraan laten ruiken. En uh, ik kwam niet echt met, ja, op het punt uh, dat ik dacht van dit, dit is de rapper. En, uh, ik was met André-Manuel, uh, hem speel ik in een, in een bandje dat heet Dancing Kamp En we speelden in Hengelo in een café. En er kwam een jongen die ik van vroeger ken. Ik kwam met mijn optreden, laten optreden. Ik heb gisteren Curtis Blow gezien. Nou, ik ken die Amerikanen. Want als die een Europese tour doen en het is een zondag... dan is het volgende optreden meestal uh, weer op een woensdag of een donderdag. En het maakt niet uit of het in Nederland is of in een ander land. Dan blijven ze vaak die twee dagen maandag neersdag in Amsterdam plakken. Want dan hebben ze coffeeshops in de andere landen in Europa niet. En dat bleek precies zo te zijn. Toen ben ik naar uh, de drummer van André Manuel gegaan. en Die is namelijk programmeur mede in de zaal Metropole in Hengelo. En daar was de dag daarvoor geweest. En die zei, het is via Joris ten Vaarwerk... van de Soul Nation Nederland gegaan. Daar heb ik die gebeld. lang Maar je kreeg hem te pakken? Eén uur nachts had hij mijn muziek gehoord. Zelfde dag. En de dag daarna zat hij bij hem in de studio. En hij vond het heel erg vet. En hij heeft toen... Want hij moest daar een bedrag voor hebben. Dat is standaard. Daar zei, hij heet dat opnieuw platen moeten Amerikaanse... Sommen voor worden neergeteld, maar daar ben ik redelijk onderuit gekomen. Wat vraagt zo'n artiest? In dit geval was het 1200 euro voor een nummer. En hij was een beetje terughoudend aan het begin, maar om 12 uur was het nummer, dit nummer af. En toen heeft hij dus de Sound nog gedaan. Hij zei: Je had een track? I want to do another track. No charge. En hij vond het echt, het was zo'n leuke sfeer. Hij had zo'n plezier gehad dat hij gewoon spontaan nog een nummer heeft gedaan. En tien dagen later had ik hem een ruwe mix opgestuurd. Toen is hij teruggekomen in Nederland, is hij op zijn houdt weer naar de studio in Kaitopia gekomen. Want hij vond van het nummer wat je net een stukje van hoorde, vond hij de eerste twee regels nog niet goed. Dus die gaan uh, overdoen. Oh, geweldig. Ja, het was uh, heel een hele synthetieke ja, ja. gast. Maar, maar je, je, is, uh, waar kom, wat, wat is, schrijf jij dan die, die, uh, die, die, die, die muzieklijntjes? Schrijf je dat helemaal? Speel je ja. die in? Ja, die muzieklijn, in principe heb ik deze hoofdzakelijk uh, ja, net zelf geschreven. Okay. En het is wel zo dat die keyboardspeler van het hiphoporkest van Kuipman... of ik moet eigenlijk zeggen Kuipmans Orchestra tegenwoordig, Niels Broos... die komt dan langs en die gaat dan variaties op spelen... En, en van die variaties zoek ik weer mijn favorieten uit. Dus het is wel een, uh, ja, niet alleen uit mijn koken. Oké. Okay. Um, laten we even kijken naar track uh, drie. Uh, sorry vier. Boeré, nummer 2, Medieval Spacecraft. ja. We gaan even een klein stukje luisteren wat het is. Dit deed me eerlijk gezegd aan Deep Purple denken, live in Japan, maar dat is, dat is misschien lichter dan mij. En dus uh, Erik Bosgraaf, die hier ook heeft gezeten op Blokfluit. Oké. Okay. Op Blokfluit? Wat je net hoorde? Nee, je komt dit komt nog meteen aan. Ja, nu nee, net was het interessant. Dit, Nu hoor je ook Blokfluit. Ken je kan je nog herinneren, Erik Bosgraaf? Dat was niet bij mij, denk ik. Oké, okay, hij heeft wel, wel Kasselunen gedaan ja, okay. in ieder geval. Oké, dat hij net twitterde. Leuk gesprek hier, schrijft hij. Erik Bosgraaf. Nou, fijn dat je ja. luistert, Erik. Kijk eens. Dit is ook een beetje achter dit stukje, of niet? Ik weet niet. Vindt wel, uh, dat is wel een, ja, ik vind wel. Ik had toevallig vandaag met iemand over. Uh, er zijn niet veel dingen die je uh, hetzelfde zou kunnen noemen. Er niet, niet veel, veel overeenkomsten, dus tussen mensen werk... Uh, en het mijne. Behalve dat het altijd twee stronteigen wijs is. Dat is ook, ook je kracht waarschijnlijk, meteen. Uh, wel, welke periode van je leven refereert dit aan? Is dit de, de, de, de periode na de Urban Dance Squad? Nou, dit is eigenlijk ook een beetje cavalier geïnspireerd. Dit dat, dat is. Ja, ik heb besloten, toen ik deze plaat ging maken... om een heel raar uitgangspunt te nemen. Als je namelijk het uitgangspunt neemt van wat je, dingen die je altijd al doet... namelijk, ik kom uit de jaren tachtig sample-based compositie... dan krijg je hetzelfde wat je altijd doet. Dus ik heb besloten middeleeuwse ruimtevaartmuziek te nemen. Gewoon of, ik dacht, maar, roep eens wat. En dan ga ik dat maken. Dat stond toen ook in bladen. En vandaar dat ik dacht, nou, dan moet in ieder geval één nummer opstaan... wat daaraan voldoet. En onderweg, dan kom ik toch weer uiteindelijk... bij mijn oude samplebeest jaren tachtig stijl terecht. En, en wat een onderweg zich oh, aandient... Maar ik snap de bordvaart ook. Dat, dat, dat is dan de, de, de, de link met de middeleeuwen, zo maar Dit is zeggen. een nummer van Bach. Gewoon. Dit is een, een, een, een, een, de boeré is gewoon geschreven door Bach. En uh, het is ook een beetje kraftwerk, zei ik net. En dat komt omdat ik... Wat ik heel knap vind van kraftwerk... en wat, ook, wat je komt door hun scholing... Zij zijn... Uh, je hebt dat bij je ook, hè, van kraftwerk? Ik heb kraftwerk bij hem, ja, zeker. Maar ze zijn eigenlijk klassiek geschoold en tegelijkertijd heel futuristische dingen gaan maken. En die combinatie van die, bijvoorbeeld die voorcodes eh, met, met de klassieke akkoorden die ze inspreken, geeft iets tijdsloos. Een voorcoder is iets van de toekomst, maar die akkoorden zijn eigenlijk uit de middeleeuwen. Ik moet me even helpen, maar een voorcoder is een apparaat. Ja, ja je stem, een soort stemmaker uh, yeah. zou je het kunnen noemen. Moment even. Ze zongen door een microfoon, zeg maar. En dat werd dan door zo'n apparaatje heen die getrokken. Die stemband wordt vervangen door een synthesizer. Ja. Dat is eigenlijk het, uh, het principe. Of je kan er ook een ander apparaat in plaats van de synthesizer uh, aanhangen. Dit gaat allemaal zonder leesbril. Dat is de uh, ja, conservatie ja, in leven dat precies. dat bijzonder is. Volgens mij ben je aan aanbeland nu. Ja, ik moet die plaat echt heel ver weg houden. wil ik wat lezen. Maar het is ook wel erg lullig. Uh... Ben je ook zo'n brilvermijder? Ik heb, nou, ik heb er een paar gehaald, maar ik mis ze altijd kwijt. Ja. Oh. Mijn vrouw kwam laatst met zo'n ding aan en zei: Hier, het zal je leren. Maar ik probeer nu heel hard te bewijzen dat ik hem niet nodig heb. Nog. Als jij de volgende keer die plaat vast blijf ik hier zitten. <laughs> ja, op een meter afstand. Dit is. Uh... Ja, even kijken. Kraftwerk, is hij te horen? Ja. Showvenster Poepen, een van mijn favorieten. Wat zegt deze muziek hele ten dagen? Nou, de dus, grafiek is uh, nog steeds wel. Uh, ze spelen ook nog steeds. Wel niet meer in de originele bezetting, maar ze zijn nog steeds uh, aan, aan de top van de uh, elektronische muziek. En ook uh, ik geef les aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht, de muziektechnologie. En uh, er is geen, eigenlijk geen student in mijn, uh, door alle jaren heen in alle klassen. die niet heel goed weet wat krachtwerk is. Dus ze kennen hun klassiekers? Ja, maar dit is, dit is gewoon, ja, ze kwamen natuurlijk uit uh, wat ze in Duitsland de Kruidrok noemden, maar ze waren elektronica pioniers en, en inderdaad met zulke mooie composities tegelijkertijd. Het is tijdloos, vind ik. Vele met mij. We hebben het uh, over jouw CD, uh, die tegelijkertijd een reis door de tijd is, uh, jouw muzikale reis door de tijd. Uh, hebt je hebt hier persoonlijke leven ook, ook dieptepunten meegemaakt en ook hele heftige dieptepunten meegemaakt. Dat wat was het, uh, het absoluut zwartste punt wat jij bereikt hebt? Wat je meegemaakt hebt? Nou, dat, dat, uh, ik, had, ik had een zoontje. En die is op zijn 16. Uh, heeft hij besloten zelf uit het, uh, uit het leven te stappen. En dat is nu uh, bijna zes jaar geleden. Uh, 16 op is het zes jaar geleden. En jou, dat is. Uh, ja, dat uh, geeft je wel even uh, wat uh, te verhapstukken. Drie jaar lang ben ik eigenlijk helemaal uh, van de planeet geweest. Dus ik ben als een gek gaan fietsen. En, uh, ja, ik kwam ja, bijna niks meer uit mijn handen. Ik kon alleen maar... Uh, maar fietsen betekent wielrennen? Of fietsen nee, betekent vluchten? Ik, gewoon, ik, ik moest gewoon iets doen. Ik ben gewoon gek thuis. En, uh, ik ben gewoon op de fiets. En ik ging een gegeven moment denken... voor mij staat veel, 70 kilometer per dag... door de weilanden ploegen uh, En denken, denken, denken, denken, denken de hele tijd... Heeft dat tot, tot iets geleid? Heb, heb je het kunnen accepteren? Uh, als je het al ooit kan als ouder? Ja, ja dat, dat, dat is natuurlijk de vraag. Maar uh, ik heb laatst uh, toch bedacht... als je de dood niet uh, aan kan, dan kan je het leven ook niet aan. Want het is gewoon een onlosmakelijke uh, onderdeel. Dus op een gegeven moment moet je ook uh, verder... Het zijn eigenlijk allemaal clichés waar je op uitkomt. Nou, heb, ik vind dit geen cliché, hoor. Het is... Uh, ik ben heel blij dat in ieder geval zeggen dat ik muzikant ben. Want als ik een uh, kantoormis uh, of, of fabrieksbaan had gehad, als ik, een soort, ja, als ik niet de, de rijkdom had gehad die, die het muzikantenleven mij geeft, dan had ik waarschijnlijk uh, veel meer moeite gehad het uh, van me af te schudden. Ik wil ook eigenlijk best wel graag een nummer draaien. Nou, het hierover hebben. Dit is een, uh, een nummer wat ik uh, met Kaufman en uh, André Manuel heb opgenomen. En Jean-Marie Aarts, Allemaal mensen uit... De... Jean-Marie Aerts, uh, Tizimatic. Ja, is de producer van de eerste Bedensquad. Gitarist Blad. ook. Maar ook Theo van Eenbergen van Naasmak zit erbij. Naasmak, jeetje, ook zo'n geluid uit de jaren tachtig. En uh, ja... de Truus. Dus Mark Constance, Rick van Izel, de kunstenaar, Tom Raaf, Herman Gillers, een apparatuurbouwer, Sam Jones en Wesley Wong. Dat was een student die met van de HQ die op dat moment staat De Het nummer Krijf wil je laten horen? Ja, maar wel de versie die nog nooit op de radio is geweest. Deze versie zijn er 250 van geperst op vinyl. Als jij hem erop legt, dan, uh, want we hebben nog uh, vier minuten... Lijkt me een, uh, en dan begint het hoorspel. Het tweede uur van Kaatserloenen, dan zijn we terug. Uh, DJ DNA Arjan de Vrede is ook dat, uh, dat tweede uur hier aanwezig. Uh, en u kunt bellen, 0800-1121. En uh, gezellig meepraten. Als u wilt reageren, kan dat. Kazeldoen.ncv.nl. Ook een tweede uur. Dus uh, gaan we gewoon door. En dan sluiten af met, met dit nummer. Uh, geschreven voor over jouw Thijs. zoon, eh. jouw zoon Thijs.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 ze dragen me naar mijn graf, alwaar de gemeen. Terouw het luistert naar de dominee Hier zat een goede jongen En de schare knikt gedwee terwijl de kist graag had gezien Op de bar de deksel open Een joint gaat in het rond en jullie allemaal bezopen, lul de oren van mijn kop. En dan de laatste drank besteld, van een heldere geest verwant, Een taxibusje belt, een busje belt. Een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Moker. Amsterdam, de jaren 70. De strijd om de wallen. Never, nooit niet. Zo, hé. Nog een geluk dat het vuur niet is overgeslagen. Zeker de hete wijven. Ja. Er was een brandje in Harry's piepshow. Nou, maar goed dat de zaak leeg stond. Maar wie had gedacht dat iemand dat zou durven? Het opnemen tegen Harry de Moker. Dat is nou wat je noemt spelen met vuur. Oh, in die stank al. Dat je dat er weer uit hebt. En al dat werk. Weet de brandweer al hoe het begon is? Ik heb de brandweer niet nodig om te weten dat het is aangestoken. Door wie? Ja, DT natuurlijk. Hmm. Vertrouwelijk aard Aad ook voor hem meten. Aard? Aad zou nooit iets tegen jou ja. doen, man. Oh? en hoe weet jij dat zo zeker? Gewoon. Ik ken hem toch? Ja, ja. Nou, gelukkig doen de luikjes die nog wel, hè. Het is toch fijn dat je het niet al te zwaar opneemt, jongen. Nee. Godverdomme. Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. <sighs> Serieus, dit is een kans. Ja. Hè? Een, een kans om het meteen goed aan te pakken. De kans om het hele pand om te toveren in een eerste klas tent. En dan te beginnen bij het voorportaal. Wat rot op. Ik denk dat die Albertini toch al niet zo blij zou zijn geweest... dat zijn klanten via een piepshow naar binnen hadden gemoeten. Oh, en moet ik dan die hele piepshow-business in handen van D.D. geven? Dag, maar... Nou, over mijn lijk. Hé, hey, pa, laat hem. Als hij daar nou gelukkig van wordt... Jij praat toch ook nadat je verstand hebt, hè? Als ik nu over me heen laat lopen, dan vreten ze me later op. Nooit je andere wang toekeren. Never, nooit niet. Ja... Dat zal wel. Wij We gaan die td terugpakken. En wel zo dat hij nooit meer in zijn potten haarses haalt. Wat wij doen dan? Nou, dat hoor je nog wel. <laughs> Eerst ga jij vandaag een loods huren. Het liefst net buiten de stad. En het kan me niet schelen wat het kost. Een loods? Ja. Een loods. Ben je niet doof? Een loods. Gaat dat lukken denk je? Tuurlijk, ja, maar, maar, maar wat als je nou... Ja, en uh, verder ga je gewoon naar de boksschool. Meneer alsof Pruis? er niks aan de hand is. En je oor te Meneer luisteren. liggen. Hmm. Meneer Pruijs? Ja, nou, uh, move, John, move. Yeah. Ja, ik, uh, ik kom eraan, commandant. Mooi, zo. Echt nadeel. Ik heb ze voor, Jezus. Wat een tering, Zoë. Heb jij ze toestemming gegeven om die wastafels eruit te slopen? Nee, natuurlijk niet. Je bent toch wezen controleren, toen ze het opleverden? Met vc pot hebben ze goddomme ook al meegenomen. Wat een uitgewoonde bende, man. Ja. ja, ze waren al weg. sluitels hebben ze bij de buren afgegeven. Wanneer kan ik nou eindelijk eens wat aan je overlaten? Yo, wees blij dat de huurders er allemaal uit zijn. En moeite genoeg gekost. Ja, en het gaat nog meer kosten ook. Ik heb zo'n bak aanschrijvingen van bouw- en woningtoezicht. Elektra moet vernieuwd worden. Hiernaast moet ik de achtergevel laten repareren. Ga klauwen met geldkosten. Ja, dat krijg je straks weer dubbel en was terug. Ja, maar de kosten gaan wel voor de baten uit. Net nam ik al die cash hard nodig heb. Dan dacht je dat die Hans me kost. Om het nog maar even niet te hebben over die stuf. Dacht je dat ik die ook op afbetaling kon kopen? Ja, even niet aan gedacht, hè? Ja. We mogen nog van geluk spreken dat Dirk meedoet. Dat was het helemaal niet te financieren geweest. Hé, hey John, alles goed? Ja, prima jongen? Pas op, John lijkt een beetje aangebrand. Ja, de rook komt uit zijn oren. Hé, hé. Hé, laat gaan, laat gaan, joh. Zal je wel aan je zakgeld merken dat de familiebusiness in rook is opgegaan? Je zat net zo lekker dicht bij het vuur. Nou ja, hoef je daar je vingers ook niet meer aan te branden. Hey, hey, hey, het is gewoon een binnenbrandje. Niets dat we niet kunnen handelen. Staat jouw kop wil net trainen. Ja, juist, juist. Ik kan het beter maar uitslaan, toch? Goed. Wie wil een potje sparren, jongens? Ik begrijp niet waarom u mij hier heeft laten komen, meneer Pruis. Heel vervelend voor u die brand, maar het verandert niets aan de feiten. Weet u wie de bol hier aangestoken heeft? Dat was die klootzak van de overkant. Als u maar niet het idee heeft dat dit enig verschil maakt voor uw vergunning. Sterker nog, dit sterkt mij in mijn gelijk. Ja, je moet er toch niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als u in een bedrijf was geweest. Maar dat soort mensen, dat krijgt wel een papiertje van u. Terwijl ik een eerlijke, hartwekende... Dat heeft er verder niets mee te maken. Ik ben er voor het algemeen belang, meneer Pruis, oh. Niet voor het uwe, niet voor het zijne. Maar wel voor je eigen, hè? Nou Zeg, als u beledigend gaat worden. Bolderwijn, Kees Bolderwijn. Zegt die naam je op het. Waarom vraagt u dat? Nou, die meneer Bolderwijn die schijnt namelijk precies te weten hoe het allemaal moet. Die krijgt de ene vergunning naar de andere voor elkaar. De Spuistraat, de Tekatenstraat, de... Dat, dat, dat heeft toch helemaal niets te maken met de vergunning die u wilt aanvragen? Is dat niet uw zwager? Ach, mijn mijn, mijn familierelaties, die gaan nee, niet... Hé, hey, hey, hey, doe toch niet zo vermoeiend, man. Ik heb jullie toch al lang door. Eh, heb je dit niet gelezen? Ach, dit, dit, dit zijn alleen maar insinuaties. Wat zouden ze er op het stadhuis nou van zeggen? Ze horen dat die Bolderwijn een zwager is van een ambtenaar bij bouw- en woningtoezicht. Dat, dat staat volkomen los van elkaar. Ik denk, maar dat is persoonlijk hoor, ik denk dat zoiets wel... Ja, hoe zeggen ze dat bij jullie? Een aanleiding zou kunnen zijn voor een diepgravend intern onderzoek. Wat wilt u van me? Nou ja, je zou het niet zeggen, maar over niet al te lange tijd wordt dit een eerste klas tent. En een tent waarin ik stevig ga investeren. Als u nu van tevoren zorgt dat er... Ik denk dat wij elkaar wel begrijpen nou. Ah. Oh, dat was even lekker, zeg. Ik ging er vol in, maar hey, uh, jij kan wel wat afleiding gebruiken, toch? Zullen wij nog wel een autootje scoren? Dat ging lekker toch de vorige keer? Ik ben er wel op mijn klaarheid heen. Ja, vanavond even niet. Ik ga liever een biertje drinken. Ga mee, man. Ik trakteer. oh ben je weer boven, Jan, dan? Ik krijg nog wat geld hey, van jou. Hè. Dat, dat zit wel goed. En hey, nog even geduld. We gaan gewoon naar het uitzicht. Nou, daar heb ik geen geld nodig, dus... Jezus, haar, Veel schade. Nou, die luikjes die doen het nog. Maar verder. Eh... Wat een pech. Ja. Nou, alle energie die je daarin hebt zitten. Ja, dat wil je. Ja. Maar, John, uh... heeft hebt gelijk. Het is de kans om schoon schip te maken. Helemaal opnieuw beginnen. Om die tint vanaf de grond af aan opnieuw op te zetten. Ja. ja soms heeft hij toch wel wat van mij, die jongen. Even je benen. Ja, ja, ja. En die DD, er is niemand die het mij nu kwalijk zal nemen als ik terugsla. Ik ga die blaar voor eens en voor altijd doorprikken. Man, wat ben je onrustig. Ja. Zal ik je voetzolen doen? Nee, Sorry, Ted, ik, uh, ik heb die stress juist nodig. Dat is het rare. Ineens leef ik daar weer helemaal van op. Lijkt me niet zo verstandig, haar. Met dat hart van je kun je niet beter een beetje kalmer aan? Wel, meis, houd de er niet erop. Je, je moet het ijzer smeden als het heet is, nietwaar? En uh, doet u mij ook nog maar twee paprika's, alsjeblieft? Dat is goed, meisje. Hé, hey, Suzanne, wat een toeval. Hé, hey. dag, mevrouw Pruis. Hoe is dit? Nou, dat is dan 2,25 bij elkaar. Oh ja, alsjeblieft. Wat doe je daar nou mee? Oh, van alles. Je kan ze vullen of in de saus doen. Of. Uh... Ze zien er maar raar uit. <tie> zeg, weet Freddy het al van de brand? Brand? Nee, daar heb ik nog niet over gehoord. Maar waar, waar, waar. Gisteravond. Waar... Waar? Harry's piepshow. Wat? Maar is toch niemand gewond? Nee, gelukkig niet. Oh. De boel lag al een tijdje stil. Maar ik ben er nog helemaal vanuit mijn doen. Niet dat ik er rauwig om ben, hoor. Die piepshow. Maar zo'n brand, dat is toch wat? Er had wel, ik weet niet, wat kunnen gebeuren. Zeg, hoe is het nou met Freddy? Uh, goed wel. Maar, ik, ja, sorry, ik moet door. Waarom kom je niet eens een keertje bij ons eten? En neem dan die jongen van me mee. Nou, ik, ik, ik zal het er met Fred over hebben. Maar u weet hoe die is. Het is soms... Net zo'n stijfkop als zijn vader. Zegt u het maar. Ja, mag ik een kilo appels van u? Een kilootje appels. Volgens Harry was Freddy begonnen over Edith of zoiets. Zegt jou dat wat? Edith? Edith? Nee, nooit, nooit van gehoord. Harry en ik begrepen er ook al niks van. Maar Freddy, heb jou dus verder ook niks verteld? Nee, nee. Nee, ik, ik probeer hem wel eens aan het praten te krijgen, Hij is maar... zo koppig, hè, die jongen. En gesloten. <tie> Als ik nou maar wist wat hem dwars zat... Het is niet goed voor zo'n jongen met die wrok rond te blijven lopen. Hey, hey. hey. hey. doe mijn uh, zure bom. Met zelf ook, heen. Doe maar. Uit <laughs> is de verzekering uitbetaald? Ik heb mijn eigen verzekering. Je bent opvallend goed te spreken voor iemand wiens zaak net is uitgebrand. Hij is een winnaar die van zijn verlies zijn voordeel weet te maken. Of zoiets. Waar oh, dat nou weer vandaan? Dat heb ik ergens gelezen. Oh. Wist niet dat jij tijd had om te lezen? Nee, dat wist ik ook niet. Maar ik weet wat ik weten moet. En die DD komt daar nog wel achter. Ja, je moet hem niet onderschatten. Hè? Wat is dat nou, Kees? Weet jij iets wat ik niet weet? Jezus man. Dan word je dochter. Eigenlijk vind ik het wel leuk, die DD. Ik hou wel van een beetje concurrentie. Jij? Of concurrentie... Uh competitie, een uitdaging. Dan ben ik op mijn best. Oh, sorry. Hij is er. Ziet hij wat uit? Ah, oh, Freddy is er ook pas net. Ja, hij is Hé, Natuurlijk. weet je wie ik tegenkwam? We gaan net beginnen. Je moeder bij de markt. Oh. Tik jij af of uh, zal ik de eerste maat aangeven? Uh, ik tik wel af. Ze had het over een meisje, Edith. Oh, heeft Freddy een andere vriendin? Edith, zeg je dat wat? Oké, okay, ik doe het wel. 1, 2, 3, 4... Hele grote dorst. Zo. O, een Goede. Oh, ik, ik wist niet dat jij hier vanavond stond. Nee, zo vaak spreken wij elkaar niet, hè? Hm. Toos is nog steeds ziek. Oh, eh, nou, eh, geef mij een puls in eh, de dat Laat Hé, wat doet dat kind hier? Volgens mij zit hij te wachten tot zijn vader een keertje langskomt. Je kan dat kind toch niet meenemen naar de kroeg? Dat kind heet Marcoutje. Ja, ja, we niet met je aan je daar druk om? Roosman. Marcoutje weet niet eens meer wie jij bent. Zo weinig ziet hij. En Niet van onderwerp veranderen nou, hè? Zeg jij, ja, maar hoe ik het moet doen dan? Mijn moeder was ziek. En aan de andere oppas kan Marcoutje niet wennen. En ik moet toch aan het werk, hè? Geld verdienen. Dat wilde jij toch zo graag? Ja, je bent in eerste plaats een moeder. Ik denk dat ik maar beter de wereld. Virus... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Blijf, blijf, blijf. Een kroeg is geen plaats voor een kind. Jij bent hier anders ook opgegroeid. Ja, dat is iets heel anders. Oh ja, waarom dan? Nou, het is gewoon. Nee. Nee, nee! oh,